Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Groningen en Friesland stellen vandaag dijkbewaking in vanwege het stormachtige weer en de hoge waterstanden. Ook worden sommige dijkdoorgangen gesloten. De dijkbewaking wordt eerder ingesteld dan normaal, omdat de containers en andere spullen die vorige week van een schip vielen de dijken flink kunnen beschadigen. In Zeeland wordt gekeken of de Oost-Schelde kering dicht moet. Dijkbewaking is daar niet nodig. Kinderopmundsbank Koverboer roept de Nederlandse regering voor de tweede keer op om Nederlandse kinderen van jihadisten op te halen uit Syrische kampen. Ze doet dat naar eigen zeggen vanwege de invallende winter en recente politieke ontwikkelingen in Syrië. Minister Grapperhaus heeft eerder gezegd dat hij de kinderen niet wil laten ophalen. Een politicus van de rechtspopulistische AFD in Duitsland is zwaar gewond geraakt bij een aanval. Volgens de partij werd hij gisteren in Bremen door gemaskerde personen aangevallen met een balk en geschopt toen hij op de grond lag. De AFD zegt doelwit te zijn van linkse aanvallen. Vorige week werd er al een aanslag gepleegd op een partijkantoor van de Duitse politieke partij. De Franse regering wil demonstranten in gele hesjes strenger straffen... nadat er afgelopen weekend opnieuw gewelddadige acties waren in Parijs. Volgens de Franse premier kan de wet tegen onaangekondigde demonstraties... volgende maand al ingaan. Welke nieuwe straffen hij precies wil invoeren, zei de premier dan niet bij. In de eerste kwalificatieronde van de Australian Open... heeft tennisser Richel Hogenkamp, landgenoot Aranska Rus... in twee sets verslagen. Hogenkamp speelt in de volgende ronde... tegen de Australische Isabel Wallace, de nummer 331 van de wereld. Vandaag spelen nog drie andere Nederlanders hun kwalificatiewedstrijd. Kiki Bertens en Robin Haase zijn rechtstreeks geplaatst. Het weer, het waait dus hard. Op de wadden kan het gaan stormen. Vooral in de buien is er kans op zware windstoten. Vanmiddag minder wind en kan ook wat zon bijkomen. Wordt dan een graad of acht. Dit was het NMS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Inmiddels een drukke ochtendspits en de langere file staan op de A1 namens Voort richting Amsterdam voor Hilversum 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4, draag richting Amsterdam, is tussen Schiphol en het knooppunt Nieuwe meer een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging loopt hierop tot 40 minuten. Ook op de A4, maar dan richting Den Haag... ...staat tussen Knoop en Burgerveen en Leidsendam... ...een vrachtauto die blokkeert daar de rechte rijstrook. De vertraging is een half uur en de file is 13 kilometer. Dan de A6 richting Muiden voor Almerehaven... ...5 kilometer, A27 richting Gorkum... ...bij Knoop Lunetten, 8 kilometer. En op de A44 naar Amsterdam voor knooppunt Veen ...5 kilometer, het heeft te maken met een ongeluk op de A4. Dan de N201...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 Alleen van mij I'm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 Nee, a nee, is een trap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 Can. I'm telling you I got a massive plan I'm gonna get your boy hey. Do